You have my life. We'll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 Some of the men no estás si pudiera encontrar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 was in California.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 van ZFM via de kabel op 104.5 en in de ether op 106.9. Straks meer ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 5 uur. Dan het wel met het NWA. De aandelenbeurzen in New York lijken zich te herstellen van de sterke dalingen van gisteren. De beurzen openden vandaag flink hoger. Gisteren zakte de Dow Jones-index voor het eerst in maanden onder de 10.000 punten... door geruchten dat China van plan was om Europese staatsobligaties te verkopen. Toen de Chinese centrale bank de geruchten vanochtend tegensprak... steeg de koersen weer, ook in Amsterdam. Op het centraal station in Amsterdam is een grote oefening gehouden... om terroristen te herkennen. Zo'n honderd marechaussées, politiemensen en NS'ers... moesten door observatie, verdacht gedrag van reizigers eruit pikken. Verdachten werden ondervraagd en moesten zich legitimeren. Twee mensen zijn aangehouden. Waarom, wil de politie niet zeggen. In Heemstede is gisteravond een vrouw gearresteerd die laveloos in de auto zat met haar zoontje van zes. De vrouw uit Haarlem kon niet meer op haar benen staan. Ze had zes keer zoveel alcohol in haar bloed als was toegestaan. De moeder werd gearresteerd en moest haar rijbewijs inleveren. En de politie ontfermde zich over haar zoontje. Hij is door familie opgehaald. De gemeenteraad van Rotterdam wil dat de dance parade voor de stad behouden blijft. Burgemeester Abu Thaleb besloot na aanleiding van de strandrellen in Hoek van Holland om strengere eisen te stellen aan dance-evenementen. De organisator van de danceparade besloot erop het evenement te schrappen. De gemeenteraad wil voor 10 juni weten of er toch nog een danceparade in Rotterdam kan doorgaan. De laatste vier afvallers uit de oranje selectie voor het WK voetbal zijn bekend. Het zijn Vernon, Anita, Orlando, Engelaar, Jermaine Lens en Ron Vlaar. Woensdag moet bondcoach Van Marwijk de namen van de definitieve selectie doorgeven aan de wereldvoetbalbond. Alleen bij een zware blessure mag hij nog een andere speler oproepen. Het WK in Zuid-Afrika begint op 11 juni. Het weer vanavond en vannacht in het zuidwesten Buien, morgen overdag vanuit het westen opklaringen, toort morgen 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.